Nederlanders tegen schappen vrije artsenkeuze Medical Facts NL 27 mei 2014 Ruim 5000 medici, roepen minister Schippers in brandbrief op te luisteren naar het volk. Een grote meerderheid van 85% van alle Nederlanders is tegen het voorgenomen besluit van het kabinet om de vrije artsenkeuze in de zorgverzekeringswet zorgverzekeringswetenschappen. Door het schrappen van dit artikel in de wet mogen patiënten niet meer zelf bepalen naar welke medisch specialist ze willen, maar krijgen ze er, 1, toegewezen door de zorgverzekeraar. Dit terwijl 47% tevreden tot zeer tevreden is over de huidige relatie met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, cardioloog, internist, reumatoloog of psycholoog en daar zelfs al vele jaren een vertrouwde band mee heeft. Dat blijkt uit onderzoek van een gerenommeerde onderzoeksbureau in opdracht van Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze namens ruim 5000 medische zorgverleners in ons land. Het onderzoek wordt vandaag met begeleidende brandbrief verstuurd naar minister Schippers van Volksgezondheid. Begin juni wil het kabinet al een streep trekken door de Vrije Artsenkeuze. De discussie gaat over centen, budgetten en bezuinigingen. Op geen enkele manier heeft het kabinet zijn oor te luisteren gelegd bij het volk. Daarom hebben we dat op ons genomen. En het resultaat is overduidelijk. Nederland zegt handen af van de vrije artsenkeuze, stelt Ger Jager, voorzitter van de stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze. Het is natuurlijk ook schrijnend dat een stramme bejaarde met reuma straks niet meer naar de reumatoloog in het dorp kan maar een lange reis met de bus moet maken naar het ziekenhuis in de stad. Zorgverzekeraars kiezen voor de goedkoopste oplossing, dus massaproductie. De zelfstandige specialisten die kwalitatief uitstekend werk leveren en dicht bij de patiënt staan, kunnen straks de deuren sluiten omdat ze geen contract krijgen van de zorgverzekeraar. Niet voor niets wil 90% van de ouderen vasthouden aan de, zelfgekozen, arts. De onbekendheid met het schrappen van de vrije jager zorgen, gemiddeld is 42% zich hier helemaal niet van bewust. In de steden is men met 63% meer op de hoogte, maar in het zuiden heeft 47% geen besef van de desastreuze maatregel. Het lijkt me onverstandig als het kabinet zo'n ingrijpend besluit neemt, zonder medeweten van iedereen die het raakt.